Meneer Soenis? Dat kan ik niet juist zeggen. Ik, ik heb daar niet bij nagedacht, mevrouw. Ik was echt helemaal de kluts kwijt. Dan hoe laat waard je bij meneer Van Poeken? Oh, ik denk nog voor negen uur, maar ik weet het niet zeker. U kent de vader van mevrouw Geldof? Ja, ik ken hem tamelijk goed. Ik heb nog bij hem gewerkt. Als tuinman? En als klusjesman, ja. Maar dat is al een paar jaar geleden. Hoezo? Nou, uh, het probleem met meneer Van Poeken is dat hij altijd op naar mensen en staat te kijken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 al teruggetrokken zo. Maar Jelle, de jongen. <laughs> Hij was een paar andere mouwen. Een heel ventje. Mij altijd toen verschieten en zo. Ik heb er met dikwijls kwaad op gemaakt. Enfin, Gar met Ventje, had ik het geweten. Hè. Kunnen meneer en mevrouw Geldof geldproblemen gehad hebben? Geldproblemen? Oei, dat weet ik niet. Maar ik denk het niet. Hè. Voor zover ik weet gaan de zaken van meneer Geldof heel goed en daarbij. Madame kon altijd op haar vader rekenen, die, die zit er warmpjes in. Hè. Meneer Soeners, heeft mevrouw Geldof u verleden week dinsdag van hieruit gebeld? Dat weet ik niet. Klopt mevrouw was normaal? Hm? Of gaf ze de indruk ergens mee in te zitten? Mm -hmm. Ze was een beetje nerveus, dat wel, ja... ...maar dat was misschien in verband met dat feest van morgen. Hoe we weten dat er hier soms hoge gasten op bezoek komen, hè. Ja, ze was. Nou, van deze zomer was dan een minister...